7 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Justitie is tevreden over de opkomst bij het DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra. 70% van de mannen die vandaag waren opgeroepen om hun DNA af te staan, zijn gekomen. Vorige week startte het eerste grootscheepse DNA-onderzoek in Nederland. Politie en justitie hopen hiermee 13 jaar na de moord op Marianne Vaatstra... een familielid van de dader te kunnen vinden. In totaal zijn 8100 mannen voor het onderzoek opgeroepen. Ze waren op de dag van de moord tussen de 16 en 60 jaar... en wonen in een straal van 5 kilometer van de plaats... waar het lichaam van het meisje werd gevonden. Nederland werkt samen met omstreden politieambtenaren uit Guinea... om asielzoekers te kunnen uitzetten... De reisdocumenten die zij tegen betaling uitgeven zijn niet geldig. Dat beweert de Nederlandse asieladvocaat. Uitgeprocedeerde Chinese asielzoekers krijgen volgens hem reispapieren... die niet zijn verstrekt door de ambassade of het consulaat van Guinea. De politieambtenaren uit Guinea komen op verzoek van de dienst... terugkeer en vertrek naar Nederland. Volgens de asieladvocaat staat de dienst onder druk van de politiek... om asielzoekers uit te zetten. Iraanse geldwisselaars weigeren dollars te verhandelen... voor de lage koers die door de staat is vastgesteld. De nationale munt van Iran, de riaal, is sterk in waarde gedaald... en met een kunstmatige lage dollarkoers probeert de regering het tijd te keren. De riaal verloor in een week zo'n 40 van zijn waarde. Dat leidde tot paniek op de valutamarkt en tot grote protesten in het land. Levensmiddelen werden plotseling veel duurder. Met de lage dollarkoers hoopt de regering de Iraanse munt... 25 in waarde te laten stijgen.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden kans op een bui. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Arwees Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien, tot 200 euro korting op de beste multivocale glazen. Maar mocht Arwees Groeneveld voor u nu net te veraf zitten, en is het huis op die Sens wel dichtbij.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 met Rolands Boot. Goedenavond en welkom. We gaan er een lekker voetbal- en basketbalavondje van maken. Voetbal onder andere in Tilburg met Willem II... tegen RKC Willem II won nog helemaal niks dit seizoen. Maar en die Houtkamp is op bezoek, dus dat zal wel veranderen vanavond. Nou, ik was er vorige week ook uh, gewoon, <laughs> hadden verloren ze met 1-0. Dus ik, het is geen garantie voor succes. Uh, in ieder geval staat het 0-0 op dit moment. En Willem 2 is iets beter dan RKC Waalwijk. Net een aardige poging gezien van Kees van Buur. Ik weet niet of het de bedoeling was. Of het een voorzetpoging was vanaf de rechterkant. Maar de bal zeilde bijna dol doel in achter Jeroen Zoet. Willem 2 goed uit de startblokken gekomen, maar, maar na 17,5 spelen, staat er nog altijd 0-0 bij Willem II rkc Er is maar één topploeg vanavond die speelt. Dat is Vitesse thuis tegen Heerenveen. Dat is om kwart voor acht. Om kwart voor acht ook in Zwolle. Pek Zwolle tegen Heracles. En om kwart voor negen Roda VVV. En ik zei al, er is ook basketbal en natuurlijk nog veel meer. Langs de lijn op zaterdagavond tot 11 uur met sport en... muziek. Tom Jones en Moose Tee met Sex Bomb. Willem 2, RKC, nog wat gebeurt tijdens dat liedje, Annie? Nou, het valt me op dat je niet een uh, heel simpel bruggetje maakt. Nee, uh, nee, nee, nee. Kom, <laughs> zo Is Er is nog iets gebeurd. Het is een uh, prachtige kans gezien voor uh, RKC Waalwijk. Na een uh, wegleiertje van Jordans Peters, de centrale verdediging van Willem 2... kwam de topscorer van RKC Waalwijk, Teddy Chevalier. Uh, oog en oog met David Meul. En uh, hij lifte de bal over Meul heen, maar ook over het doel. En dat betekende nog altijd 0-0 na een kwart wedstrijd tussen Willem II en RKC Waalwijk. ploegen ontloopt elkaar niet veel, dat zei ik al. Uh, wel op de ranglijst, nummer 17 Willem II en nummer 8 is RKC Waalwijk. En uh, op de bandbank Roy Hendrikse in plaats van Erwin Koeman. Die is geschorst en die kijkt naar een vrije trap. waar Kevin Brands klaar voor staat. En die heeft een goed schot in de benen. En daar komt hij aan. Uh, een muurtje, ja. Die krijgt een gele kaart, Jozefzoon. Die, ik wil zeggen, het buurtje veel te vroeg uh, uitgelopen. Uh, dat klopt ook, en dat is goed gezien door onze scheidsrechter van vanavond. De heer Nijhuis, die volkomen terecht een uh, gele kaart geeft. En Jozefzoon, die uh, veel te vroeg in komt lopen. En de vrije trap moet worden overgenomen. Metertje 25 van het doel. Uh, bijna recht voor het doel van keeper Jeroen Zoet. En dan uh, gaan we eens even kijken. Mark Husje erbij, die zal de bal dan breed moeten leggen. En dan uh, schiet... Uh, ik heb in de bal in de doel normaal gesproken, maar nu doet Hush het uh, zelf. En dat is veel te makkelijk in de armen van Jeroen Zoet, die meteen een uh, goede uh, uitworp heeft richting uh, Chevalier. Maar die kan er niet bij komen omdat hij goed verdedigd wordt door Van Buur. En dan kan uh, Willem II weer in de avond gaan. Het is een levendige wedstrijd, iets beter qua niveau dan vorige week. De wedstrijd tussen Willem II en Peck Zwolle die ik mocht bezoeken. Dat was een hele matige wedstrijd. In ieder geval tactisch en technisch gezien wel spannend. 1-0 verloren door Willem II. Nu staat het 0-0. Dus even kijken wat de volgende aanval op gaat leveren voor Willem II. Want Willem II is weer in balbezit. Met Jordus Peters die dus aan de basis stond van de eerste enige echte grote kans in de wedstrijd toen hij wegleed. Maar Chevrier kon er niets mee. Nu Kevin Brands in balbezit aan de rechterkant van het veld. Hij probeert zich vrij te draaien. Ex-Telsel onder andere. En dat is het is een aardige mogelijkheid en helemaal niet zo slecht gedaan. ook van Jeroen Loemoe. Hij schiet de bal, maar keeper Jeroen Zoetis niet voor een kleintje vervaart en pakt de bal goed. En zo blijft het in deze levendige openingsfase die al 23,5 minuten duurt nog altijd 0-0 bij Willem II RKC. We gaan het hebben over tennissen. Nou ja, iets wat eraan vasthangt. Want Richard Krajitschek zit in een commissie van de ATP... die speciaal in het leven is geroepen om de tennissport onder de loep te nemen. Welke veranderingen zijn er nodig in het spel en in de regels... om het tennis aantrekkelijk te maken voor het publiek? Daarover buigt Krajitschek zich samen met andere toernooiorganisatoren... en vertegenwoordigers van spelers. Nou, nu hebben we eigenlijk gekeken naar een paar simpele regels. Uh, dus Bijvoorbeeld uh, dat er sneller wordt gespeeld uh, tussen de punten... Uh, als iemand te lang uh, tijd neemt tussen de punten dat hij sneller gestraft wordt. Um, net service uh, weg. Uh, daar gaan we in ieder geval nu mee testen. Nou, dat zijn simpele tennisregels. Maar daarna kan je ook kijken. Van, goh, hoe gaan we de jeugdige fan aanspreken? En uh, hoe ga je tennis uh, ja, attractiever maken? En dan, het kan in tennisregels zitten. Het kan misschien uh, iets van interactief uh, meer zijn. Uh, daar kijken we nu uh, naar. Maar we hebben eerst de simpele de inkoppertjes gedaan. En dat is dus die net service en tijd tussen de punten. Maar ja, het lijkt uh, zeker in zo'n al oude sport als tennis. Een behoorlijke breuk met de traditie natuurlijk als je zoiets gaat doen. Uh, hoe wordt hij in de tenniswereld op gereageerd? Nou, op dit, dit, dit gewoon wel positief eigenlijk. En uh, want ja, als je het kijkt van, als je tennis opnieuw zou uitvinden uh, waarom is de net service er? Want in de rally als iemand een netbal slaat dan speel je ook gewoon door. Dus uh, en sneller tussen de punten, ja, daar kan ook niemand tegen zijn. Want vroeger zat je niet eens en dan stond je bij de wissel, nam je even handdoek, drankje en liep je weer door. En nu wordt er gezeten, anderhalve minuut komt ook door de tv natuurlijk, maar je, je probeert dat uh, te versnellen. Uh, maar inderdaad, uh, verandering uh, is uh, op zich wel leuk. Maar je moet niet veranderen om te veranderen. En, en je moet natuurlijk wel je, je basis kennen waar je vandaan komt. En uh, ja, daar zal ik in ieder geval de stem in dat opzicht uh, zelfs ook kenbaar maken. Of laten horen dat uh, we nooit weg moeten stappen te veel van tennis. Dus je zal niet uh, rare dingen gaan zien dat... Uh, ja, ik weet niet, maar dat, dat je denkt, van, hey, ik herken de sport niet meer. Ja. Dus alleen dat je denkt, van, goh, we moeten nu jonge fans aanspreken of iets populairs doen. Nee, de, de tennis uh, is heel goed, is heel gezond. En het drijft heel erg op Federer, Nadal en, en ook Djokovic en, en nu Murray. En, en, en die zijn belangrijk. En zelfs met deze traditionele manier, zou ik maar zeggen, is de hele populaire wereldsport. Dus dat moeten we blijven onthouden. Maar ja, er zijn kleine dingen die je kan aanpassen. En wat verwacht je? Is dat een korte termijn iets dat die veranderingen doorgevoerd worden? Nee, maar niet. We nu het, uh, tijdens de US Open hebben we wat veranderingen besloten, Dus uh, die net en die snellere, uh, tijd. Nou, uh, snellere tijd. Dat snellere tijd wordt ingevoerd sowieso, uh, dus kort, dat uh, sneller wordt gestraft als iemand langer dan uh, 20 of 25 seconden de tijd neemt tussen de punten. En die netzijfers gaan we nu mee testen. Dan komen de eerste resultaten in, in maart. En wat gaan we dan doen? Gaan we ermee door met testen? Of gaan we het dan invoeren? Dus dat heeft allemaal tijd nodig. Dus je gaat niet zomaar over één nacht ijs. Dus uh, het is absoluut niet uh, dat we constant moeten scoren of zo. Helemaal niet. En als er niks te veranderen is meer dan is er niks te veranderen.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 Met Disconnected. We gaan kijken bij Willem II, RKC, Bramels derby. Ja, heel dicht bij elkaar zelfs. Uh, gezamenlijke jeugdopleiding. Uh, daar komt uh, bijvoorbeeld uh, Jeroen Loemoe, nu uh, aanvaller bij Willem II vandaan. Maar de aanval is nu uh, via Art van Peppen voor RKC Waalwijk... Maar wordt goed onderbroken, onderschept door Mulder, Hans Mulder de aanvoerder, ex-RKC, nu spelend voor Willem II. En die ramt de bal over de zijlijn 0-0, de stand na een half uur spelen. 31 minuten om precies te zijn. En een beetje weggezakt, de aanvalsdriften van beide ploegen, met name Willem II... Dat goed begon aan het eerste kwart van de wedstrijd. En nu de laatste vijf, zes minuten. weinig nog heeft laten zien. En is het dus Erkens in Waalwijk in de aanval. Nu ook. Bal gaat voor het doel komen. Maar Jozefsoon kan er dit niet bij. Zo'n klein manneke. Kan er wel uiteindelijk bij in de buurt van de cornervlag. Na hard lopen. En brengt de bal even terug naar Martina. Martina, balletje breed naar Stans. Stans weer naar buiten. En Jozefsoon. En Jozefsoon met piqué tegenover zich. Dubbele dekking. Omdat Brand zich ook. Komt. Of uh, Huscher ook zich daar komt melden. Gaat de bal de andere kant op naar Sander Duits. Maar die geeft geen goede paas. Komt uiteindelijk toch uh, terecht bij Rodney Sneijder. De enige die dit weekend wel in actie. Komt de bal voor het doel en wordt met moeite verdedigd. Wat heet uh, met moeite? Het is uh, Hans Mulder die de bal recht de lucht kopt, Maar die uh, bal kan gevangen worden door de keeper van Willem II, David Meul. En die heeft hem nog steeds in handen. En geeft hem dan mee aan uh, Jordus Peters. Het is even uh, wat meer RKC-Waalwijk dat de klok slaat. Nu is het ook uh, het opjagen door de Waalwijkers. Maar het levert nog geen balbezit op. Meul gaat de bal naar voren uh, rammen. Doet dat uh, richting Joachim. De spits die komt wel. Maar er is geen steun in de buurt. En dus is het balbezit meteen weer voor RKC-Waalwijk. Via Enrico Drost. Kijken of we nog een aardige aanval eruit uh, mee kunnen nemen. In deze eerste helft. Die uh, nu dus 32 minuten bezig is. Met Rodney Sneijder in balbezit speelt hem naar Art van Peppe, de aanvoerder. Bezig aan zijn vijftigste wedstrijd in de eredivisie. En uh, dan gaat het heel langzaam via Frank van Bosselveld en Enrico Drost. Die maakt wel wat uh, meters en zoekt dan aan de rechterkant naar uh, Martina. Maar zijn kaats is niet goed richting Jozefsson. En dan kan Willem 2 overnemen via Loemoe. Loemoe meteen de bal hard naar voren geramd. Had hij beter niet kunnen doen. Of zit er nog een mogelijkheid in? Nee hoor, het is Jeroen Zoet die de bal heeft. En zo na 33 minuten spelen bij Willem 2 tegen RKC Waalwijk. De burenruzie nog altijd 0-0. Nou eens kijken, in het buitenland. Allereerst in Engeland. Eh, op het ogenblik nog bezig. West Ham United tegen Arsenal. Het is daar 1-1. De wedstrijd is eh, denk ik aan de rust toe, want het is eh, om half zeven begonnen daar. Um, Chelsea, de koploper, won met 4-1 van Norwich City. Manchester City versloeg Sunderland 3-0. Swansea City tegen Reading 2-2. West Bromwich Albion tegen Queen's Park Rangers 3-2 en de Wigan Athletic tegen Everton 2-2. Chelsea gaat een kop met 19 punten, gevolgd door Manchester City met 15. En Everton en West Bromwich Albion met 14. Die hebben er allemaal 7 gespeeld. Manchester United staat 5e, heeft 12 punten, maar dan uit, 5 wedstrijden. uit 6 wedstrijden, moet ik zeggen. Dan in Duitsland Bayern Hoffenheim 2-0. Dat was de zevende zegen op een rij voor Bayern. Beide goals kwamen van Ribéry. Schalke 04-Walsburg 3-0 met één goal van Affelay. Freiburg versloeg Nürnberg met 3-0. Mainz won van Fortuna Düsseldorf 1-0. En greuter vuurt uh, verloor van HSV 0-1. Aan kop gaat Bayern München 21 uit 7. De tweede plaats is voor Frankfurt, heeft er 16, maar dan uit 6. De derde is Schalke 14 uit 7, al zeven punten achterstand dus op Bayern München. En de vierde plaats... Dat is voor Borussia Dortmund, 11 uit 6. Mr. Mister, Mister met Broken Wings. Het wordt tijd voor doelpunt in Tilburg in die houdtant. Ja, lijkt me leuk. Want het is uh, nog altijd 0-0 na 37,5 minuut spelen. En uh, het publiek uh, roept al veel, maar niet om uh, te kijken naar de wedstrijd. Want men probeert een beetje de sfeer erin te brengen. Maar de voetballers zorgen daar niet voor. Want het is een hele matige periode de afgelopen 10-15 minuten. Nu gaat de bal weer over de zijlijn. En mag uh, RKC Waalwijk gaan gooien, doet dat met uh, Martina. De rechtsbek, maar alles staat stil. Het tempo ligt ontstellend laag. Aan beide kanten overigens. Maar met name Willem II heeft het tempo enorm laten vieren. En heeft de greep, voor zover het, uh, dat had op de wedstrijd, uh, echt helemaal verloren. Het is RKC Waalwijk dat nog te weinig met het uh, balbezit doet. Nu dan misschien met Frank van Mosselveld. Uh, gaat de bal eens opdrijven. Komt nu op de helft van Willem II. Speelt de bal naar de buitenkant, naar Van Peppe. Van Peppe naar Duits. En dan uh, is bijna de bal weg. Ja, die is nu helemaal weg. Heel matig gespeeld door RKC Waalwijk. Want op het middenveld wordt de bal al... Uh, verloren via het hoofd van Van Bossenveld gaat de bal over de zijlijn. En mag Van Buren gaan gooien aan de rechterkant op de middellijn. Uh, doet dat naar Husser. Husser probeert de bal te kaatsen. Maar ook dan meteen de bal kwijt. En dan uh, kan RKC weer overnemen. En dan moet het met uh, wat beleid uh, verplaatst de bal naar de andere kant. Wordt meteen gedaan naar Martina. Martina aan de rechterkant heeft uh, Van Bossenveld tegenover zich. Hij speelt de bal dan naar voren. Maar dan gaat de bal meteen weer terug. En nu weer helemaal terug. Nee, het is... Uh... Geen periode om uh, lange brieven over naar huis te schrijven. Uh, laat staan dat je hier een feestje voor zou onderbreken. Als de bal aan de linkerkant bij Van Peppe is. Van Peppe speelt de bal uh, goed uh, naar het centrum. De bal wordt doorgekaatst door Robert Braber. Er moet de voorzet gaan komen. Dat is een aardige. Oh, wat een misverstand tussen allerlei Willem Tweers, Maar ze hebben mazzel. Alle drie de Willem Tweeërs wonnen. De keeper, dat er geen RKC'er in de buurt stond. Bij deze rare klutscombinatie uh, van drie Willem Tweers En de bal bleef ergens in het midden hangen. Uh, maar gelukkig voor de Tilburgers stond er niemand van RKC paraat om de bal binnen te tikken. Nu een vrije trap genomen. En uh, Martina heeft de bal weer breed gelegd. Maar de bal is op het middenveld. Nog 5,5 minuten gaan in de eerste helft. We hebben een heel ver schot. En dat is uh, typerend zeg maar voor de afgelopen 15, 20 minuten. Het schot van Rodney Snyder. Een rollertje en dan ook nog een meter of 10 naast het doel van uh, David Mul. Het uh, wordt er allemaal niet beter op. En het staat dus ook nog altijd 0-0. Er is ook nog basketbal vanavond tussen Den Helder, Kings en Leiden. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. En het seizoen uh, heeft toch weer tien basketbalclubs in de hoogste afdeling opgeleverd. Frank ja, want hoe lang is het geleden dat jij Den Helder als basketbalstad hebt mogen aankondigen? Nou, Heb ja, met de vrouwen idee. nog wel eens uh, in het verleden. <laughs> ja, ja, ja. Nou, het is drie jaar geleden, om precies te zijn dat je het ooit een keer hebt zou, zou kunnen hebben doen. Want uh, drie jaar geleden ging Den Helder Seals, zoals het toen heet. De sponsor ging failliet en dus hield ook de club ermee op te bestaan. Want er kwam geen nieuwe hoofdsponsor voor in de plaats. Maar nu zijn ze weer terug. Den Helder Kings, heten ze tegenwoordig. En uh, de aankondiging van het team van Den Helder is, uh, nou ja, ik zou willen zeggen in volle gang. Maar de aanloop is flink, zullen we maar zeggen. En uh, dat is uh, ook om een klein beetje ervan te genieten dat ze weer terug zijn. Het is een aardig gevuld sportcenter zoals het tegenwoordig heet. De hal waar Den Helder speelt. Vroeger kon je altijd roepen de slenk. En dan wist iedereen precies waar hij het over had. Dan hoefde hij niet eens Den Helder bij te zeggen. Vroeger zei je van roodselaar, Mario Bennis, Erwin Hageman, Erik van der Sluis... En Ton Boot. En dan zei iedereen er gelijk achteraan. Oh, je bedoelt Den Helder. Basketbal. En tegenwoordig moeten we het doen met andere namen. Bijvoorbeeld Quincy Treffers, Dat moet de held van de toekomst worden. Hier. En zo heb je er nog wel een paar. Jeroen van der List. Bijvoorbeeld zou het ook kunnen zijn. De boomlange center van Den Helder. Dat zijn de mannen die het nu moeten gaan doen. Talentvolle jongens aangevuld met een paar Amerikanen. Ze hebben een heel goede voorbereiding van het seizoen gehad. En een hele goede afsluiting. Misschien nog wel beter dan de rest van de voorbereiding. Want ze speelden tegen Antwerpen. Je kunt niet gelijk spelen in basketbal. Maar tegen Antwerpen kon het wel. 72-72. En zo trots als een pauw ging iedereen weer terug naar het hoge noorden in Nederland. En dus vandaag de winnaar van de Supercup vorige week op bezoek. De ploeg die Den Bosch in Den Bosch aan de kant schoof. ZZ Leiden. En uh, met toon van helfteren. En ook die is heel vaak in Den Helder geweest. Heeft hier ook een geschiedenis. Kortom, het, uh, mensen genieten hier weer van het feit dat er überhaupt basketbal te zien is. En ze zijn niet voor niks in grote getalen op deze wedstrijd afgekomen. En ze mogen gelijk een enorme test doen. Den Helder, Kings tegen ZZ Leiden. Den Helder is terug op het allerhoogste niveau. En we zullen het met z'n allen weten. Film 2, RKC, hoe lang nog? En niet in de eerste helft? Nog 2,5 minuut Ronald, weinig blessures tot geen blessures geweest. Dus geen extra tijd verwacht ik zo, of er moet nog ergens een minuutje gevonden zijn. Maar ik zou voorstellen dat beide trainers in de rust even de manschappen uh, hartstochtelijk toe gaan spreken dat het beter moet in de tweede helft. Want de eerste helft uh, begin zag er nog wel wat uit, maar de afgelopen 25 tot 30 minuten is het uh, niet meer om aan te zien. Uh, zoals er gevoetbald wordt, echt uh, heel matig. En uh, ja, Willem II heeft gewoon een, een matige ploeg. Maar van de nummer 8 in de Eredivisie, vorige week nog uh, toch een heel leuk spelen tegen AZ. Uh, RKC Waalwijk dus. Had ik uh, meer verwacht. Met, uh, maar ja, de trainer is er niet. Die is geschorst. Naar aanleiding van de actiefietje vorige week. De slotfase dus. Met balbezit voor Jeff Stans. Stans. Balletje naar Van Mosselveld. Van Mosselveld naar Drost. Maar dat tempo ligt zo verschrikkelijk laag. dat ja, de Willem II-defensie staat gewoon te wachten van kom erop. En uh, we zien wel, wel hoe die ballen gaan vallen. Want die vallen meestal goed voor Willem II. Nu ook uh, rondspelen. Maar de bal is alweer bij Enrico Drost. De verdediger gaat uh, wel wat naar voren. Speelt hem nu op. Josephson. Dat deed hij hier netjes. En goed, Jozef Zoon trekt naar binnen. Hij heeft nog wel eens wat leuks in huis. Nu ook speelt de bal binnendoor. En dan is het Chevalier, een goede voetballer. Maakt er weer een Willem een foutje. In dit geval Vossen Kan de aanval doorgaan met Rodney Snijder. Snij de bal naar buiten. Ja, de bal gaat wel van voet naar voet. Maar steeds, zeg maar, naar achteren. Nu ook weer is het Sander Duits die de bal heeft legt hem opzij. En dan denkt Jeff Stans, weet je wat? We proberen het gewoon eens met een schot. Maar dat schot gaat... Meters ...naast het doel van David Meul. Nee, het is uh, breien, breien, breien tot je naar ons weegt. En ik heb nog geen fatsoenlijke trui ervan uh, gebreien zien worden. Laat staan een doelpunt, want uh, het staat nog altijd 0-0. In de slotminuut van de eerste helft. als David Meul ongeveer de tem het tempo neemt... ...zoals Willem 2 de laatste half uur heeft gevoetbald. Namelijk heel rustig aan gaat de bal nu naar voren uh, door de keeper getrapt. In de lucht wordt Brands afgetroefd door Duits. En dan gaat de bal toch naar voren naar Loemoe. Loemoe, goed gedaan. Speelt de bal naar de spits. Maar de spits krijgt hem ook niet bij een van zijn medespelers. Die spits is natuurlijk Joachim. Die krijgt wel een vrije trap omdat er een overtreding gemaakt is. En Nijhuis sluit rijkelijk laat. Art van Peppe komt zich nu ook beklagen bij Nijhuis. Maar de vrije trap is wel het feit. Halverwege de helft van RKC Waalwijk. Een Beetje aan de rechterkant zal de laatste, een van de laatste... De laatste wapenfeiten zijn in deze eerste helft. Want de vierde man zie ik niet met een bord staan aan de zijkant. Die staat uh, met de grensrechter te praten, de assistent scheidsrechter. En de vierde man is de heer Brekenbrede. Uh, die zal geen minuten erbij geven. Dus is dit de laatste mogelijkheid voor Willem II. Vrije trap vanaf de rechterkant. Uh, Mark Husje gaat zich daar weer mee bemoeien. Heeft nog niet veel geluk met zijn vrije trappen tot nu toe. En misschien dat dit iets oplevert. Het zou natuurlijk een uniek moment zijn. Een heerlijk moment voor Willem II. Zo vlak voor rust. Daar komt het fluitje van Nijhuis. Daar komt de vrije trap. Richt die tweede paal. En wie kan... Oh, bijna. Scheelt niet veel. Het is geen doelpunt. Want uh, Jordes Peters zit ernaast. En dan zegt Nijhuis. Dan gaan we ook maar meteen rusten. We gaan rusten na een matige, hele matige herstel Met 0-0 bij Willem II RKC Waalwijk.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 Crystal met Golden Days. De basketbalcompetitie is begonnen. Den Helder tegen Leiden. Gebeurt er dan ook wat aan het begin van de wedstrijd, Frank Wielaert? Ja, de eerste De eerste bal punten. die gegooid wordt of zo? Ja, nee, nee, nee niet, niet dat er een sponsor is die ook nog in het midden gaat staan. Die heeft al genoeg aan zijn hoofd, denk ik, vandaag. Om dat allemaal keurig netjes in de goede lijnen te laten verlopen. Hij kwam voor de wedstrijd nog even bij me zitten en zei dus ook wat. Dan zeg je tegen de club van nou weet je wat, ik ga jullie een aantal jaren geld garanderen. En twee maanden later ben je de grote meneer van de club. En moet je ineens alles gaan lopen regelen hier vandaag en de komende jaren. Maar wel gezien dat zijn ploeg de eerste punten in deze wedstrijd op het bord heeft gezet. Storm Warren maakte ze. Dus Den Helder is echt weer terug na drie jaar afwezigheid. Roemrucht de club natuurlijk. Zes landstitels hebben ze op de naam staan, maar dan onder andere clubnamen. En uh, dat zijn wel dingen die tellen. Trouwens, uh, Leiden heeft ook één puntje op het bord gezet, zojuist vanaf uh, de Vrije Worplijn. En daar gaat Storm Warren voor zijn twee volgende punten. Hij staat dus op vier en heeft de totale score van Den Helder op zijn uh, naam staan. En het is de grote vraag eigenlijk. Hoe goed is Den Helder eigenlijk roemruchten... Uh, club uit het verleden. En uh, dit jaar zomaar ineens, ergens in april, werd uh, de Geldschieter bekend. De grote uh, hoofdsponsor. En uh, daarna ging alles in een stroomversnelling. En uh, moest er ineens een, uh, een plek komen om te spelen bijvoorbeeld. Nou, Den Helder, de gemeente, dacht van dat zoeken jullie maar lekker zelf uit. Dus werd er een hal gekocht die uh, leeg stond. En die is uh, nu dus uh, speelklaar gemaakt. Helemaal voor basketbal. En daar uh, mag dan Leiden, een van de topclubs in Nederland, op bezoek komen vandaag... Om te zorgen dat ze Ten Helder in die openingswedstrijd gaan verslaan. In de eerste, vier, vier, de eerste twee minuten van de wedstrijd hebben ze daar nog knap wat moeite mee. Want vooralsnog staat Ten Helder gewoon voor en bouwen ze aan de volgende aanval. Dus kijken of de kleine point guard een drie punten kan schieten. Dat kan niet. Mark Hill, de eerste drie punten van de wedstrijd... is ook raak 6-3 in het voordeel van Den Helder tegen Leiden. We gaan weer even kijken naar het voetbal van vanavond. Uh, in Arnhem staan straks de twee grote verrassingen van deze competitie. Tot nu toe tegenover elkaar Vitesse in positieve en Veen in negatieve zin. Want dat mag je toch zo wel zeggen, reset van de made. Ja, zo is het zeker. Vitesse 17 punten uit 7 duels op de tweede plaats. En kan vanavond gewoon koploper worden voor even misschien in de eredivisie. En dat zou toch best wel sensationeel zijn natuurlijk hier in Arnhem. De verwachtingen hoog, ambities spatten er vanaf bij Vitesse. Maar koploper in de eredivisie, daar zullen toch weinig Vitesse-naren rekening mee hebben gehouden na 8 wedstrijden. Zover is het natuurlijk nog niet, maar Vitesse draait een uitstekend seizoen. Vooralsnog zelfs dus de vader. ...kantse subtop ontstegen. Vier tegentreffers, daarmee de minst gepasseerde verdediging in de eredivisie. En uh, uit alle wedstrijden gewonnen. Dat geldt overigens niet voor duels hier in de Gelderdoom in Arnhem. Want Vitesse bleef bijvoorbeeld tegen Aro Den Haag... ...in de eerste wedstrijd van het seizoen steken op 2-2. En speelde hier twee weken geleden tegen Heracles Almelo ook gelijk. Toen... ...was overigens ook de kans daar voor Vitesse om koploper te worden, maar dat lukte niet. En ja, je zegt het inderdaad terecht, Herenveen in negatief opzicht verrassend. Slechts zes punten uit zeven wedstrijden, won vorige week weliswaar de thuiswedstrijd van NAC Breda. Dat was de eerste keer voor de formatie van Marco van Basten dat er eindelijk eens drie punten konden worden bijgeschreven. Maar het gaat natuurlijk niet goed in Herenveen en ook die wedstrijd tegen NAC, dat was absoluut niet goed... Arnold Kruiswijk, hij keert bij Heerenveen terug, dat is de enige wijziging ten opzichte van vorige week in het hart van de verdediging. Daar staat dan op papier een vijfmans defensie, maar Raitala en Van Aanholt, de twee backs, die zullen vooral zich moeten melden bij balbezit of het middenveld. We zullen straks zien hoe dat gaat uitpakken, want Fred Rutte, de coach van Vitesse, heeft er opnieuw voor gekozen om maar liefst vier aanvallers op te stellen. De wedstrijd begint om kwart voor acht. En, uh... Ja, ik ben heel benieuwd wat het vanavond gaat worden tussen de nummer 2 en de nummer... Nou ja, wat is het, Heerenveen? Ik weet in elk geval dat ze dus zes punten hebben uit zeven wedstrijden. Weet niet exact waar ze staan. Volgens mij zo ergens rond de dertiende plaats. Even... precies op de dertiende. Dat ja, heb okay, je goed gekocht. Ja, het was inderdaad een gokje. <laughs> Oké, okay, de andere wedstrijd die uh, straks op kwart voor acht begint is... Peckswolle tegen Irakles. En het opvallende die wedstrijd is uh, dat die nog nooit eerder is voorgekomen in de Eredivisie Bas Ja, dat klopt inderdaad. In De eerste divisie hebben ze natuurlijk heel vaak tegen elkaar gespeeld. Ja. Toen bleek Zwolle iets beter te zijn dan Heracles. Die wonnen daarna nog tien en Heracles 6. Prachtige statistieken. Vraag aan het duel die allemaal niets zeggen. Trainers dik tevreden. Nou ja, dat mag. Want uh, als je kijkt naar de laatste wedstrijd van Zwolle. Gewonnen in Tilburg van Willem II. Dat zijn belangrijke punten. En dus blijft het elftal van Zwolle zoals het in Tilburg speelde staan. En aan de andere kant een trainer die zegt... Nou ja, ik probeer het dan nu met drie verdedigers. Een wedstrijd of wat. Tegen Vitesse leverde dat een punt op. Tegen ADO leveren we dat vooral een knots gekke wedstrijd op en een 3-3 uitslag. Maar die laat dat ook staan, dus daar zitten geen verrassingen in. Uh, je kan zeggen dat Zwolle het eigenlijk best aardig doet, vijf punten heeft. Daar zal toch ook iedereen van hebben verwacht dat het wat minder zouden zijn. Maar die werden wel allemaal buitenshuis behaald. Hier in Zwolle hebben ze alles verloren. Dat belooft dan merkwaardig genoeg ook weer weinig goeds voor vanavond. En Herenklest, nou ja, won eigenlijk pas één keer dit seizoen. En dat is toch een beetje beneden de stand... ...van de ploeg uit Almelo, zoals we ze de, de laatste jaren hebben leren kennen. Want eerlijk is eerlijk, Heracles doet het de laatste jaren gewoon erg goed. En dan verwacht je dat je wat hoger staat. Dat staan ze dus niet. En ik denk dat uh, Heracles, al was het maar dat ze in Zwolle op hetzelfde kunstgras kunnen spelen als thuis... ...dat ze vanavond het gevoel hebben dat ze wat meer moeten. Kokker met Delta Lady. We gaan een tussenstandje ophalen bij het basketbal. Frank Wielheid. 10-10 is het tussenstandje met nog vier minuten te gaan in het eerste kwart. En Mohamed Karazi op de vrijworplijn voor ZZ Leiden. Hij gooit zijn eerste vrijworplijn mis. Uh, Leiden dat even de voorsprong had genomen. Maar die is inmiddels weer teniet gedaan door Den Helder. En nu mag Kerazi gaan aanleggen voor zijn tweede vrije worp. Den Helder, dat met name moeite heeft om Tony Gallo tegen te houden. Gooide al een vrije worp, twee punten en een drie punten raak. En nu moet hij even in de verdediging om Steven Mladen Mladenovic tegen te houden. In de aanval van Den Helder waren de grote mannen, de Amerikaanse mannen, Storm Warren. Onder andere zit op de bank. En ook de spelverdeler Mark Hill. Die nog geen spelletjes wilde lopen, maar toch vooral drie punters wilde schieten. En de meeste tot nu toe mis heeft geschoten. Die zit ook even op de bank. Kortom, de Nederlanders moeten het even oplossen voor Den Helder. Hilliman gooit de bal weg voor Leiden. Ladenovic dan op de break voor Den Helder. Maar die break wordt teniet gedaan omdat Jasper Ravensburg even tempo inhoudt. En dan gaat Den Helder gewoon zijn spelletje lopen met Vladenovic. Die dat wel gewoon wil doen met de rest van zijn team. En de tussenstand nog altijd. één puntje dus in het voordeel. Want de scheidsrechters fluiten af voor een aanvallende fout van Den Helder. Een tussenstandje één punt in het voordeel van Leiden. 11 tegen 10 tegen Den Helder. Peksvolle tegen Heracles, Bas tegen Eerste kans voor de wedstrijd was er voor Heracles al na 40 seconden. We zitten nu in de 43ste seconde, als je, als je dat zo mag zeggen. Die kans was er dus net en dat was eigenlijk wel een goede actie van Overtover aan de rechterkant. Die zocht de combinatie in het midden met Armenteros. Die gaf de bal eigenlijk in één beweging mee aan Gaurier en die schoot. Maar dat schot werd van richting veranderd. Maar Svolle staat meteen onder druk en Heracles mag een hoekschop nemen. Die bal komt laag voor het doel, er wordt geschoten. Oh, daar gaat nee, hij. Nee, wordt van de lijn gehaald. De poging van Overtoop wordt door de Zwolle-verdediging van de lijn gehaald. Slimme variant. Eigenlijk staat iedereen zeg maar, in de doelmond. Overtoop buiten het strafschopgebied komt inlopen. De bal komt zeg maar, net binnen het strafschopgebied laag. En dan is het uitzoeken. Nou, dat deed hij op zich goed. Maar er stond er een van Zwolle op de lijn. En zo had het dus echt na een ruime minuut al tot twee keer toe een treffer voor Heracles kunnen opleveren. In Zwolle waar het dus nog 0-0 staat. En Heracles opnieuw, nadat Zwolle even dacht... Nadat het die paas of die uh, poging van Overtocht onschadelijk had gemaakt te kunnen gaan counteren. Daar was geen sprake van. was had de bal ogenblikkelijk weer terugveroverd. en mag nu een vrij schot nemen op de helft van uh, Zwolle. Dat dus eigenlijk, al, uh, zolang de wedstrijd loopt, met alle mensen op de eigen helft moet staan. bal bezit nu voor Bruns. Die loopt terug. Paas in de breedte. Oh, dat is gevaarlijk. Die bal gaat helemaal uh, langs twee spelers van Zwolle. Konden uiteindelijk wel terecht bij even zijn ploeggenoten. Dan kan Armateros weer worden aangespeeld. Armateros probeert te combineren. Everton komt niet aan de bal. Herikles leidt balverlies. Maar heeft hij ook weer snel te pakken. Dan krijgt Gaurier weer aan de rechterkant van het veld. Die moet een duel uitvechten met Van Hinten. En Van Hinten wint dat duel en laat uiteindelijk de bal via het been van Gaurier over de achterlijn lopen. Een doeltrap gaat eraan komen voor Zwolle. En zo is nou ja, de openingsfase in Zwolle toch in ieder geval aardig en gebeurt er meteen voldoende. Doelpunten dat nog niet. 0-0 na 2,5 minuut. Kijk of de eerste seconden in Arnhem ook zo leuk zijn, reset. 24 seconden zijn we onderweg. Veel sfeer hier in de Gelredome. Een indrukwekkend vuurwerk ook een aantal minuten geleden. Heeft allemaal te maken met een eerbetoon aan Theo Bos. Leidt aan kanker. Ernstig ziek. Een clubicoon van Vitesse. Natuurlijk was hier 25 jaar werkzaam. En straks in de vierde minuut. Omdat Theo Bos in het verleden altijd met rugnummer 4 speelde. Zal officieel de Zuidtribune zijn naam krijgen. Eerst maar eens het voetbal. Goede actie van Vitesse aan de linkerkant van het veld. Maar het is buitenspel van Havenaar. Na een prima combinatie met Wilfried Boni. De grote man van vorige week bij Vitesse in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Toen Boni goed was voor een assist en ook voor een goal. Nu is het dan Heerenveen in de eerste minuut. Nog altijd van deze wedstrijd op de eigen helft. ben benieuwd wat de ploeg van Marco van Basten in deze wedstrijd hier in Arnhem kan laten zien. Of het inderdaad de opgaande lijn te pakken heeft. Want vorige week was daar dus de eerste overwinning pas van het seizoen. En Vitesse... Ja, Vitesse... Vitesse kan vanavond ook iets heel bijzonders doen. Een record uit 1991 namelijk evenaren. Toen bleef Vitesse onder leiding van Bert Jacobs acht duels ongeslagen. En ook dat zou weer een puik record zijn dus van Vitesse. Nu met. Kalas aan de rechterkant. Met een ingooi. De verdediger ook van Vitesse. Gooit naar Van Ginkel. De laatste week uitstekend in vorm bij Vitesse. En via Kalas gaat de bal dan terug naar de verdediging. Waar Van der Heijden en Kasja staan. De afgelopen weken was dat ook steeds het geval. En dan de opening naar Van Aanholt. Ook hij gaat de laatste weken steeds beter spelen. Maar goed, het is allemaal natuurlijk ook wel logisch. Want als je zoveel wint, dan krijg je automatisch meer vertrouwen. Kasja, paast de bal nu naar de rechterkant. Daar staat Ibarra. Een beetje hangend spelen. Daar aan die rechterkant. En dan een foutje aan de rechterkant tussen Van Ginkel en Rijs. De bal gaat over de zijlijn. En dus een ingooi voor Herenveen. Herenveen aan de linkerkant dus van het veld. Met Jurisiet. Die wordt gevonden. En dan op het middenveld met De Roon. Maar er is alweer balverlies. Theo Jansen zit ertussen. Dan via Van Aanholt gaat de bal, denk ik, terug naar Van der Heijden. Dat is inderdaad het geval. De man die ook de opbouw moet verzorgen bij Vitesse. En Van der Heijden opent dan weer naar de rechterkant. Vitesse. Dus het bal bezit nu een paar meter over de middenlijn met Kalas. Tikje van Jurisiets betekent een ingooi opnieuw voor de Arnhemmers. Dan even slordig deze bal in de breedte en misschien in de omschakeling. Daar is Heerenveen natuurlijk goed in. Gebleken de afgelopen weken de kans voor de Vriezen met Paas de bal maar niet nauwkeurig. bal gaat dan over de achterlijn bij Piet Veldhuizen die de bal vervolgens ook rustig opraadt. Nog een klein minuutje en dan zullen we dus een heel groot, zo is ons tenminste verteld, een heel groot indrukwekkend spandoek gaan zien. Een eerbetoon aan. Theo Bas, dat zal er zodra gaan aankomen. Theo Jansen heeft de bal breed gepaast naar Kalas. Er wordt niet veel gejaagd door Heerenveen. Dat laat Vitesse, zo lijkt het tenminste in de eerste minuten het spel maken. Via Van Aanholt gaat de bal dan weer terug naar Van der Heijden. Van der Heijden weer naar Kasia. Vitesse dat geduldig zoekt naar de opening. Ook een van de kwaliteiten gebleken van de ploeg van Fred Rutte in de eerste wedstrijden. Dat geduldig kan spelen en dat het natuurlijk weet dat het voorin altijd een paar van die ...die geweldenaren heeft, zoals Boni, zoals Rijs en ook soms Ibarra. Nu Havenaar, maar hij struikelt. Balverlies en overname Herenveen met Leeuw. Die kopt de bal dan zomaar weer in de voeten van, van Ginkel. Misschien nu een mogelijkheid. Veel spelers van Herenveen ook weer terug. Er wordt nu afgeteld door de supporters op de Zuidtribune. En even kijken nog of dit voor Vitesse een kans oplevert met Ibarra. Maar dan inderdaad, nu door de speaker wordt er omgeroepen... ...dat we in de vierde minuut van de wedstrijd zijn. En dan Zie ik aan de overkant op die Zuidtribune waar de fanatieke aanhang zit. Zie ik allemaal sjaaltjes. Want dat was ook mogelijk om vandaag een sjaaltje van Theo Bos te gaan kopen. Ik zit hier bijvoorbeeld naast René Eikelkamp. De spitsentrainer van Vitesse. Die klapt zoals eigenlijk het hele stadion klapt voor Theo Bos. Officieel de Zuidtribune nu naar hem vernoemd. Gisteren werd Theo Bos pas 47 jaar. En hij is dus ernstig ziek. En het ziet er weer heel indrukwekkend. Uit, zoals dat ook de afgelopen zomer het geval was dit eerbetoon aan Theo Bos. Vijf minuten gespeeld in de Gelderdoom. Het is hier nog 0-0. Kansen nog niet gezien. Den Helder Leiden van Villard. Negen seconden op de klok in het eerste kwart. En het staat uh, 21 tegen 12 uh, voor Leiden. Die hebben dus inmiddels een aardig gaatje geslagen aan de hand van Tony Gallo. De Amerikaanse spelverdeler van uh, Leiden van de ploeg van Toon van Helfteren. Die heeft een aantal punten op rij op zijn naam gezet. Kerazi was een aantal keer gevaarlijk. En wat opvalt is dat Den Helder vooral erg veel persoonlijke fouten nodig heeft. Ze hebben er in totaal al acht gemaakt. Tegen nog maar eentje van Leiden. Kortom de verdediging. Moet wel uh, strak zijn, maar niet uh, met slaande bewegingen. Want dat levert erg veel vrije worpen op tot nu toe voor uh, ZZ Leiden tegen Den Helder. Dat dus wel terugkeert, maar het publiek kijkt het allemaal nog een tikje argwalend aan. Het is nog wat stil, het is wat braaf. Het is niet wat je van Den Helder verwacht normaal gesproken als je praat over basketbal. Maar het is drie jaar geleden, ze moeten er misschien nog een klein beetje in komen. Na een kwart staat Leiden voor met 21-12 in Den Helder. De eerste helft bij Willem II, RKC was bloedeloos en doelpuntloos. Dan wordt het alleen maar beter in die houtkamp. Ja, in de rust, vlak voor het begin van de tweede helft... werd er nog in het stadion het liedje van de bekende Tilburgse volkszanger... André Hazes, bloed, zweet en tranen, gespeeld. <laughs> uh, maar toen ik de aftrap zag van RKC, toen wist ik eigenlijk al genoeg... Want... Eén balletje naar voren, twee bal moet uh, breed gelegd worden naar de rechtsbek. En die bal werd over de zijlijn gespeeld, echt zonder ook maar Willem keer in de buurt. Ik denk nou, dat wordt dan lekker die tweede helft. En vooralsnog is dat ook zo, want vier minuten gespeeld. En uh, het tempo en uh, de klasse waarmee in de eerste 45 minuten werd gespeeld, hebben ze keurig uh, doorgezet. Nu dan misschien, kijk eens, een kans. Voor Willem 2. als Huscher de bal heeft aan de linkerkant. Kijken of hij langs de tegenstander Martina kan komen. Hij drijft en maakt wat bewegingen en komt er niet langs. Helaas bal wel over de zijlijn. Maar het is uh, nog steeds niet best. Ik hoop echt, en vorige week was dat ook het geval bij Willem 2-Pek Zwolle... dat het uh, zo in de loop van de tweede helft iets leuker wordt. Want anders is dit toch een redelijk verloren avond... voor heel wat mensen die hier naartoe zijn gekomen... en voor een kaartje hebben moeten betalen. Want het is uh, nog niet best. Een uh, schot van ver, van Vossenbelt. Maar heel erg ver en ook heel erg ver over en heel erg ver naast. En dus staat het ook na vijf minuten in de tweede helft nog altijd 0-0. De hele is nog steeds de betere in uh, Zwolle, Bas. Ja, zeker. Zwolle wordt eigenlijk een beetje ondersteboven gevoetbald in het begin van de wedstrijd. Dat heeft Heracles kansen opgeleverd. Geen goals. Zo even ging er weer een schot van Duart een halve meter naast. Everton heeft al een keer op doel geschoten. Tot twee keer toe heeft de keeper van Zwolle Wintjes weliswaar een bal gered. Maar zo'n bal waarvan je denkt, kan die keeper die niet klem vasthouden? Maar dat kon hij blijkbaar niet. Dus dat spatte van zijn vuisten af. De ploeg staat wat onder druk. Herikles heeft al twee hoekschoppen mogen nemen. Maar ja, doelpunten, dat hebben we nog niet gezien. Wintjes trapt. En die bal gaat dan net over de middenlijn. Wordt ogenblikkelijk weer door Herikles de andere kant opgekopt. Maar even komt hij nu toch voor de voeten van Pluim. En die krijgt een tikkie. En verdient daarmee een vrije schop. Scheidsrechter Higler, Jonge scheidsrechter staat er eigenlijk vlak op. Men heeft dat goed gezien. vrije schop voor Zwolle. Zo krijgt de ploeg in ieder geval de gelegenheid eigenlijk voor het eerst deze wedstrijd. Om met veel mensen nu op de helft van Herikles te komen. De bal gaat van de linker helemaal naar de rechterkant van het veld. Benson wacht af. Dan gaat de bal naar het middenveld, waar eigenlijk de man die de vrij schop zo even nam, Aschente, weer in balbezit komt. Mokta laat zich dan eigenlijk een halve linie zakken, komt in het centrum uit nu, gaat wat lopen met de bal, geeft een paas naar de buitenkant. Dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte, want daar zou toch bij Gravenbeek wat ruimte zijn geweest, maar de paas is net te hard en rolt dan over de achterlijn. Nou ja, gevaarlijk was het niet, maar hoe stom het ook klinkt, zo dicht bij het doel van Heracles is volle, eigenlijk nog niet geweest na tien en halve minuut, 0-0. Riesent van der Waarden bij Vitesse Herenveen. Het negende minuut, Vitesse balbezit op de eigen helft met van der Heijden, spaast de bal naar links naar van aanholt, Vitesse met vier aanvallers net als vorige week in de uitwedstrijd tegen Utrecht. Tenminste bij balbezit met Boni en met Reis in het centrum en Heerenveen dus verdedigend spelend met vijf verdedigers maar liefst drie middenvelders en voorin Julesiets en Alfred Vin Bogazon, de IJslandse spits. Zo ziet het er op papier tenminste uit en in de praktijk is het zo dat Vitesse in de eerste negen minuten vooral het bal ...bezit heeft en zoekt naar een opening... ...maar dat heel rustig aan eigenlijk doet. Van der Heijden paast de bal naar de rechterkant... ...waar Kalas wat ruimte heeft. Rutten uh, toch wat uh, geïrriteerd... Uh, ...langs de zijlijn heeft zich al een aantal keren daar gemeld. Kasia paast nu weer breed... ...naar uh, Van der Heijden. Overigens, Vitesse heeft het uh, behoorlijk lastig... ...in het verleden gehad met uh, Heerenveen. Van de 13 ontmoetingen hier in Arnhem... ...slechts één overwinning voor de Vitesse. Dat was op 3 februari 2009. Toen werd het uh, 1-0 hier in Gelderland. De bal ligt over de zijlijn. Vitesse mag ingooien. Dat duurt allemaal even. Van Aanholt gaat dat nu doen. Speelt de bal naar Rijs. Teruggekaatst op Van Aanholt. Van Aanholt alweer naar Kasia. Dan wordt er eindelijk gejaagd door Djuricic. Kasia ziet er niet helemaal lekker uit. Leidt nu ook balverlies. Kans voor Heerenveen. Goed hakballetje van Djuricic op Vim Maar dat is net als even eerder. Met Havenaar is dat buitenspel Afgevlakt terecht. En dus 0-0 na exact 10 minuten in Arnhem. 0-0 en iets anders hebben we nog helemaal niet gehoord. Bij Willem 2 RGC, dus 0-0 zijn ze een minuut of tien in de tweede helft bezig. En een minuut of twaalf in de eerste helft bij Pek, Herakles en Vitesse Herdeveen 0-0. De late wedstrijd straks is Roda tegen VVV. De twee Limburgse clubs tegen elkaar. Dat begint allemaal om kwart voor negen. En we hebben ook nog basketbal vanavond. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. Hey!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 De geheimen van Barslet. Een nieuwe TV-serie over één dorp, één verhaal. Zeven waarheden. Zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2. Nederland 2. Maak kennis met aangenaam klassiek.